Uur. Ger met het NOS Journaal. Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Gouda zijn enkele betogers opgepakt. Ze stonden tussen toeschouwers op de markt, terwijl het niet mocht. Een groep tegenstanders van zwarte Piet is met een arrestantenbus afgevoerd. De gemeente had twee plekken net buiten het centrum aangewezen waarvoor een tegenstanders van zwarte Piet mochten demonstreren. Aan de eind van de intocht in Gouda kwam het tot wat duwend en trekwerk tussen voor en tegenstanders.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 Amerikaanse generaal Dempsey is voor een verrassingsbezoek in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Hij praatte met Amerikaanse commandanten over uitbreiding van de hulp die de Iraakse en Koerdische troepen krijgen in de strijd tegen de terreurgroep IS. President Obama besloot deze week nog eens 1500 militairen naar Irak te sturen. Het zijn geen gevechtstroepen, ze treden op als adviseur en trainer. In totaal gaat het om enkele duizenden militairen. Landelijke kopstukken van politieke partijen voeren vandaag campagne voor de verkiezingen in vijf nieuwe gemeenten. In de Bos en Os, Alkmaar, Nissewaard, Groesbeek en Krippende Waard zijn woensdag herindelingsverkiezingen. Die worden gezien als een graadmeter voor de landelijke politiek. Het weer, veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Het wordt ongeveer 11 graden. Later vanmiddag wordt het vanuit het zuiden geleidelijk droger. In het zuiden en zuidwesten ontstaan dan ook enkele opklaringen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate zonbakker van de ANWB. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Leidsendam, 4 kilometer. A27 vanuit Utrecht naar Gorken bij Lexmond, 5 kilometer. Hij heeft te maken met een spoedreparatie na een ongeluk. De rechter rijstrook is daar dicht. En op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag... tussen Leiden en Wassenaar, 3 kilometer. Tot zover de verkeershuur.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 Voedsel. Stop de ebola-ramp. Steun de nationale actie en geef op Giro 555. Wat een lekker begin van uw aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Je de single van Toploader en Dancing in the Moonlight. 7 over 2, we zijn er drie uur lang tussen twee en vijf uur. Hele goeiemiddag en dat na een uitzending van Mario Zandvoort. Mario, dankjewel voor Zandvoort uit Zandvoort. En we hebben weer genoten van de Nederlandstalige muziek van collega Mario. Goedemiddag, Albert Jan, we zijn er weer. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Rob. Ja, op deze toch wat gemistige en grijze zaterdag. Wederom drie uur live vanuit de Dolweg 10A. En we hebben een programma vol surprises. Ja, ik ben zo blij dat hij er weer is. Ja, hij is er weer, hè. Ik heb met spanning voor de tv gezeten. Er ging weer van alles mis in Gouda. Maar uiteindelijk is alles toch weer goed gekomen. De Sint is dus aangekomen in Gouda. En morgen komt hij natuurlijk in Zandvoort aan. Maar daar hebben we straks nog uitgebreid, gaan wij daarbij stilstaan. Want het eerste wat natuurlijk gaat gebeuren... is dat het Sinterklaashuis vandaag opengaat aan het Gasthuisplein. En die wordt om vier uur officieel geopend door een Piet. Ja, dat hebben wij al weer weten te bemachtigen, deze informatie. Dus om vier uur gaat het Sinterklaashuis open op het Gasthuisplein. Dus kinderen, als je in de buurt bent, haast je daar dan heen. Want om vier uur is het daar feest in het Sinterklaashuis. Wat, gaan we nog, wat hebben we nog meer voor surprises? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En rond de klok van half drie het weerbericht. Blijft het zo of wordt het nog wat beter? Wie weet dat allemaal om half drie. Het dieren van de week deze week is een, meer, min of meer een oproep tot een donatie. En dan hebben we het over de hond Angel. Daarover meer om half vijf. Het gedicht van de week, hoe kan het ook anders, gaat natuurlijk over Sinterklaas. Je bent ook wel erg slim hoor, potverdorie. Klopt, kwart voor vijf, het gedicht van de week, Sinterklaas. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts Nieuws in het kort. Rond de klok van kwart voor drie gaan, hebben we een surprise, een culinaire surprise. Want dan gaan we praten met Marjolein en Elvira, en, en dan hebben we het natuurlijk over Lady Chef aan de Zeestraat. Ik ben benieuwd wat voor gerechten er uh, op, het, uh, ge, uh, op de, het, de bordjes liggen. En het schijnt dat Elvira is wezen jagen. Als het maar niet op vossen is. Oh jee. ja. Daar Je ook, bent gewaarschuwd uh, nou, Albert-Jan. Daar gaan we alles over uh, horen rond de klok van kwart voor vier... samen met Marjolein en Elvira. Dan hebben we uh, om vier uur wederom ook feest in de Haltestraat, want dan is er de opening van het museum Casablanca... Wij gaan het laatste uur bellen met Wim Peters... want die gaat ons alles vertellen over dit evenement... en over de eerste voorstelling in dit uh, toch uh, uh, ja, knusse uh, uh, theater Annex Museum. Dus tussen 4 en 5. bellen met Wim Peters. En de hoofdsurprise misschien wel van vanmiddag... om half vijf misschien, het is onder voorbehoud luisteraars... Gaan wij uh, bellen met de hoofdpiet. Want die is natuurlijk druk met de voorbereidingen. Hij heeft het heel druk. Dus ja, of hij tijd voor e ons heeft, eerst, moeten we even afwachten. Eerst in Gouda en dan om half vijf uh, gelijk, gelijk live op de radio van ZFM Zandvoort. We hopen dat het allemaal gaat lukken. En voor de rest hebben we natuurlijk ook nog veel sportnieuws. Formule 1 nieuws. En genoeg redenen dus om de komende... Het komende drie uur te luisteren naar uw lokale zender ZFM. Met Sanford op zaterdag bij je tot aan vijf uur vanmiddag. En nu een single van Kut. Hier is Papa Ute. Tell me where did he come from.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 Deze single Papa Ute, die kennen we natuurlijk allemaal wel in uitvoering van Stroma E. En dit is daar een cover van. Heel erg leuk. De groep Cats. en inderdaad Papa Ute. Leven het ritme van Zandvoort. Ook op internet. Zfm. www.zfmsandvoort.nl. Ja, en de site van ZFM is geheel vernieuwd. Dus ga even een kijkje nemen bij www.zfmsandvoort.nl. jaar 80, bij CFM op de zaterdagmiddag. Jorge Madonna. Een van haar eerste singles heet The Material Girl. Ja, Albert-Jan had het al verrassen aan het begin van dit programma. We hebben vandaag heel veel surprises. Ja, uh, surprise, surprise, daar komt hij, de nummer 1. Ja, ik heb hem net uitgepakt en het is me toch een surprise. Ja, ja hij is ja, groot, hè? En, ieder en iedereen is daar blij mee. En dan heb ik natuurlijk het over de Zandvoortse want die gaat maandag 17 november weer in gebruik worden genomen door ons allen. De werkzaamheden aan de Zandvoortselaan lopen volgens plan. In de nacht van zondag op maandag 17 november wordt de weg weer opengesteld voor verkeer. Zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers kunnen dan weer gebruik gaan maken van de Zandvoortselaan. Diep, hoi, nou die Sinterklaas is al goed bezig. Om langdurig overlast zoveel mogelijk te beperken was de weg in beide richtingen voor drie weken afgesloten. Het college van burgemeesters en wethouders heeft hiervoor bewust gekozen... en niet om één rijrichting vrij te houden voor verkeer voor een periode van zes maanden... In de betreffende periode werd het gemotoriseerde verkeer omgeleid via de zeeweg... en vervoersbedrijf Connection heeft met een aangepaste dienstregeling... het openbaar vervoer mogelijk gehouden. Er is in een periode van drie weken dagelijks inclusief de weekenden... van 7 uur s morgens tot zeven uur s avonds hard gewerkt... door de aannemer om de reconstructie van anderhalve kilometer wegdek te realiseren. Vanaf de rotonde bij Nieuw Unicum tot de Bentvelderweg... is het wegdek vernieuwd. Het verkeer en ook het vrachtverkeer en de fietsers kunnen nu over een vlakker en stiller wegdek rijden. Het regenwaterprobleem in de bochten is aangepakt... door de aanleg van infiltratievoorzieningen... om het regenwater af te voeren. De fietspaden zijn van een rood asfaltlaag voorzien... en op enkele plaatsen zelfs verbreed. Voor de busreizigers biedt de nieuwe weg meer comfort... en betere in- en uitstapmogelijkheden. Door de veranderende maatvoering van de parkeervakken, uitritten... en de aanpassing van de kruispunten op de, bij de Benvelter, Benveldweg... en de Bramenlaan wordt verwacht dat er een veiliger en overzichtelijker wegbeeld ontstaat. De gemeente ontvangt van de gemeente Noord-Holland... voor deze regio regionale Amsterdam Beach-verbinding 50% subsidie. Dus het eerste cadeautje is uitgepakt. Vanaf mm -hmm. maandag weer ja. gewoon over de Zandvoortslaan. Een mooie resultaten, Nieuw-Zandvoortslaan. Daar zijn wij trots op. Ook trots op deze muziek. Under the tree where the grass don't grow. Deze Afici blijft maar hit naar hit scoren. Dit was de nieuwe single, joh, de day. De, samen met Robbie Williams. Ja, we hebben weer een nieuwtje over. Hoe kan het ook anders? Sinterklaas. Ja, want hij is dan wel in, in Gouda aangekomen. Maar ik kreeg net een berichtje van, uh, van de burgemeester uh, van, uh, van Gouda. Dat er toch een paar mensen waren die, die, die het niet leuk vonden... dat ze Sinterklaas en de Zwarte pieten kwamen in Gouda. Waarom niet? Nou ja, de, de politie is met hun in gesprek gegaan. En er waren toch 60 mensen... Uh, uh, uh, voor, zowel die het leuk vonden als het niet leuk vonden, dat Zwarte Piet uh, kwam. En die mensen zijn, uh, zijn gezellig met z'n allen naar het politiebureau gegaan, al daar, en hebben daar uh, hun verhaal uh, mogen doen van de burgemeester. Maar de burgemeester zei al daarover, het bedroeft mij, jammer dat de intocht tot aanhoudingen leidt. Want zo heet dat als je, bij, als je op het politiebureau in gesprek gaat. Dat zei de burgemeester op de persconferentie na afloop van de intocht van Sinterklaas in Gouda. Nou, ik hoop dat ze na een goed, sterk bakje koffie en hun weg weer kunnen vervolgen. Oké, okay, meer Sinterklaas straks bij CFM. Hè? De opening van het grote Sinterklaashuis. Om vier uur. In onze oude studio, Albert-Jan. Ja, aan het Gasthuisplein. En wat heeft Sinterklaas het mooi ingericht? Oh, het is prachtig geworden, kinderen. Dus als ik jullie was, zou ik in ieder geval om vier uur naar het Gasthuisplein gaan. Want dan, de Piet gaat het openen, De gaat Piet, open, ja. De officiële opening. Dus straks om 4 uur, opening Grote Sinterklaashuis... aan het Gasheidsplein hier in Zandvoort. En hier is U2. CFM zal hoor je U2 en The Ordinary Love. Nou, het weerbericht van CFM is heel actueel... want het wordt op dit moment nog herschreven. Via de ja, leg die pema neer, Albert-Jan, want je bent aan de beurt. Surprise nummer 2, luisteraars. Bent u er klaar voor? Gisteren scheen in de ochtend nog af en toe de zon... maar in de middag was het bewolkt en uiteindelijk ging het regen. Regenen. De temperatuur steeg naar 12 graden. Vandaag, de dag dat Sinterklaas weer in ons land aankomt... hebben we te maken met een storing verbonden aan pluier Jente en daardoor overheerst de bewolking en zijn er periode met regen. Menig intocht zal dan ook nat verlopen. De wind waait niet meer dan zwak uit het zuiden tot zuidoosten... en de temperatuur stijgt naar maximaal 11 graden. Vanavond en de komende nacht is, uh, is en blijft het bewolkt... maar met de nattigheid valt het wel mee. De zuidenwind waait hooguit zwak en de temperatuur daalt naar een graad of 7 Morgen is het nog steeds bewolkt en zijn er perioden met lichte regen of motregen. Dus ook morgen verloopt menige intocht, nat en druilerig. Het waait niet meer dan zwak uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 10, hooguit 11 graden. Zondagavond en ook nog in de nacht naar maandag is het bewolkt en valt er nog wat regen, maar geleidelijk wordt het droog. De zuidenwind neemt toe naar matig en de temperatuur daalt naar 6 graden. Maandag blijft het droog en zijn er perioden met zon. De zuidoostenwind waait overwegend matig en de temperatuur stijgt naar waarde van omstreeks de 10. Dinsdag en ook woensdag zijn er naast enkele wolkenvelden ook flinke perioden met zon. Het blijft beide dagen droog en er waait niet meer dan een zwakke zuidoostenwind. De temperatuur stijgt dan naar waarden van omstreeks de 10 graden. Aldus Rico Schreuder. We zijn wel blij dat Jente er is, hè? Nou en of. Ja, zeker. Ja. Welkom ook in de studio. Je hoort het weerbericht bij CFM na te lezen op www.meteopagina.nl of op www.ricoweer.nl Of download de app van CFM, ga naar de stores en kijk op ZFM Zandvoort. Ook daar staat het weerbericht op. Next to me, making love to his tonic and gin.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 been coming to see, to forget about life for a while. We gingen even met de trein op de zaterdagmiddag bij CFM. de de pianoman, de zinger van Billy Joel. Zometeen gaat het lekker smaken. Ik hoop het. Ik hoop het ook. Ja, ja hoor. Ja, ja culinair bij CFM. Marius bij CFM. Maar eerst Nielsen.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 Yeah. He, no, no! Wat is het? Wat een culinaire yes. jezus! Ik, uh, uh, uh, <laughs> ik, ik zie oh. het in je ogen, dat ziet er goed uit. Dat ziet er heel goed uit. Ja, de dames uh, van Lady Chef uh, zijn dus, gearriveerd. Ik, Marjolein en uh, Elvira, goedemiddag, welkom in de studio. Goedemiddag! goedemiddag. Hallo! Ja. Hallo! Hallo! Hey, hey. Luisteraars, even, mocht u nou niet live kijken en u houdt van uh, culinaire hoogstandjes, dan zou ik even de webcam uh, web aanzetten. Want dat mag je me zo meteen allemaal uitleggen wat in deze surprise zit. Uh, Marjolein, welkom uh, thuis zou ik bijna zeggen. Want uh, je bent ook al regelmatig te gast in ons gasthuisplein. Ja. En ik denk, nou dan moeten we toch maar even weer nieuw leven inblazen. Wat voor surprise heb jij meegenomen voor ons? Ja. ja. <laughs> <laughs> het is een, een, een padelonderlade. Dus uh, omringd met uh, kaartenspek. En in het midden zit gevuld een, een cremberdietje. En eroverheen zit een beetje truffelmayonnaise. Het moest een heel klein toefje zijn, maar door de scooter is die een beetje. Ja, die, die weten, ja. Dus ook, ook zout voor die ja. geasfalteerd te worden. Eigenlijk oh, ja, wel. Ja, wel. Goh, geweldig. Is dit een bestaand gerecht wat je serveert in Lady Chef? Uh, nou, we hebben het wel een keertje eerder uh, gehad, maar we willen dit met uh, kerst onder andere gaan serveren bij een uh, proeverijtje. Niet vooruitlopen op het gesprek, oh, want straks gaan we het hey, over hey, kerst hebben. Maar goed. Dus we waren alvast een beetje aan het treubelen. Aan het Freubelen. Oké, okay, ja. nou, uh, nou ik zal even wachten tot straks weer een plaat wordt ingestart, want dit, dit ziet er uh, heel erg lekker uit. Marjolein, het motto, ja. lady chef. Ja, uh, chef. Kan, ja, wat was, uh, wat was dat ook alweer? Uh, wat is dat ook alweer? Gezelligheid, gastvrijheid en goed eten. Klopt dat nog? Ja, volgens mij wel. Ja, ja. Volgens mij zijn we er nog steeds uh, keihard mee bezig. Ja. Want hoe lang is het nou geleden dat je Lady Chef hebt geopend? Uh, hoe lang ja. ben je nou aan de weg gaan timmeren? Dat is al uh, uh, 3,5 jaar al. In, in januari hebben we al vier jaar de sleutel. We hebben natuurlijk ook drie maanden eerst uh, flink moeten verbouwen. Dus uh, zijn we in april opgegaan, ja. En uh, in eerste instantie had je het ook, uh, dat kan me nog herinneren van ons vorige gesprek. Had je het over van dat je een catering zou doen, eventueel kooklessen gaan doen. Ja. Maar toen liet je weten dat je daar geen tijd meer voor hebt. Is dat nog steeds zo? Ja, dat is, dat is uh, nog steeds zo. We doen wel af en toe wel uh, cateringetjes, zeg maar. opdrachten met hapjes en zo. Dus dat kunnen we dan gewoon wegbrengen. Daarna kunnen we dan weer meteen in de toko staan. <lacht> dus, uh, ja, dus we kunnen eigenlijk geen momenten, uh, ja, geen, niet, niet ervoor wegblijven. Dus het is nee. wel. Uh, het vergt enorm veel tijd, nog steeds. Ja. En, en je focus ligt ook duidelijk op de zaak. Ja, ja. Of jullie focus, kan ik beter ja, zeggen. Ja, mag mag ik nu zeggen? Hè? Jullie ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja, nee. ja, ja, ja. Toen was je nog vrij gezel en inmiddels weer getrouwd. Ja, nee, ja, ik hou het wel in de gaten. Dat gaat snel, hè, Amjan? Ja, dat, dat gaat heel snel. Gezel. Je draait je één keer op. Marjolein, ik heb nog even een vraag. Ik zat er ja. laatst aan te denken. Zaten jullie niet eerst op een andere locatie? Nee, helemaal niet. Nee, nee, Meteen nee. vanaf het begin daar? Meteen inderdaad al in het uh, prachtige Zeestraat. Ik ja. dacht namelijk een paar uh, pandjes verder op de Zeestraat. Maar nee, nee, nee. Een kronkel van mij. Goed, dan, nee, nee, nee. dat was wel <laughs> <hand>. Rechtgezet. <laughs> Goed, hij zit weer recht. Oké, 3,5 jaar. Je hebt je focus echt op de zaak gericht. En die focus heb je ook nog steeds nodig op de zaak, omdat je het gewoon een druk hebt. Ja, reserveringen. Don ja. De donderdagavond, de, ja, de daghap. Dat is inderdaad altijd wel een beetje knallen die dag, dat is wel fijn. Ja, het hangt net... ook vanaf wat, de, wat, we, wat we serveren. Dus uh, we merken wel dat als we een stuk vlees hebben, dan kan je gegarandeerd zit je dan uh, helemaal ramvol. En als je zegt, van, nou we hebben een uh, stamppot met een gehaktbal, dan is het, uh, de opkomst een beetje minder. <lacht> dus ik begrijp hem. Dus eigenlijk, dus eigenlijk als we een dagje willen cateren, dan doen we een stamppot met gehaktballetjes. Eigenlijk, ik heb net in één keer die ingegeven. Ja, je ja. krijgt een uh, klik. <lacht> Zoals jij dat zegt. Um, toen je ermee begon dit daghap, had je verwacht dat het zo'n succes zou worden? Nee, niet verwacht. Nee, wel gehoopt, maar niet verwacht. Nee. Want uh, bedoel, wat je veel ziet is ook is het publiek is het ouder gemengd van alles. Eigenlijk van alles en nog wat. Ja, maar het is eigenlijk meestal wat ja, boven de 30 plus. Ja. want nou, ik leg ik even. Ik leg even. Ja, het is, het is een beetje gemengd, ja. Ik leg, ik leg even de link met. met, met uh, ja, hoe kom ik erop? Ja, hoe kom je eraf? Kan je beter zeggen. Maar als je ouder wordt op een gegeven moment dan, dan, dan gaat je lol van het koken gaat er ook een beetje af. En als je dan alleen woont, is het natuurlijk dit, dit soort initiatieven ideaal. Wat, ja, dat is, wat, is, de, wat is de gemiddelde prijs voor zo'n dag? 8,50. 8,50. Altijd, ja. nou, Altijd. Daar hoef je dus ook niet voor te laten. Nee, precies. Dan gaan we even naar je buurvrouw. Goedemiddag. Nee. Ja. <laughs> Goedemiddag. Goedemiddag! Elvira. Uh, ik had uh, laatst uh, Marjolein aan de telefoon. En uh, toen uh, wou ik jou ook even aan de telefoon. Maar dat kon helaas niet, want jij was op jacht. <laughs> dat klopt. Kan je dat even uh, de luisteraars uitleggen wat je gedaan hebt die dag? Uh, we hebben altijd een jaarlijks uitje. En dan gaan we één keer Jaarlijks jaar uitje? Van, van de zaak? Nee, van de jacht. Van, <laughs> van de jachtgroep van mijn vader. Oké. Okay. En dan gaan we naar Texel. En dan vrijdag gaan we altijd eerst een hapje eten bij de haven. En dan zaterdagochtend gaan we vroeg het veld op. En ben je dan drijver? Ja, drijver. Uh, kijk, hey, hey, hey. Kijk. Uh, kan je de luisteraars even uitleggen wat een drijver doet tijdens de jacht? Uh, het wild opjagen. Een beetje door het veld heen lopen. En dan nou wordt het een ook. beetje pijnlijk. Welk wild? <lacht> <lacht> ik vind alles goed. <lacht> maar één soort heb ik, wat, heb ik een binding mee. Dit, keer, dit jaar uh, waren we bezig met de hazen. hazen uh, nee, dat is goed. Zijn, oh, maar, oh, goed, hazenjacht. <lacht> Dus jullie, maar je bent niet alleen drijver? Je bent nee, met nee, een groep, nee, we lopen met de hele groep. Met de hele groep? Ja. En uh, wat was de, de opbrengst van de dag? Dit jaar was het een beetje minder, maar vijf hazen. Vijf hazen? Ja. Zijn er weinig hazen? Maar ik, meestal zijn nou, er... Nou, dit was echt het eerste jaar dat het zo weinig was. Ik had het nog nooit meegemaakt. Normaal had het wel 30, 40 hazen, maar... Ja, want, ik, want je, leest, je las vroeger regelmatig dat er van die hazenplagen op die eilanden Plop. waren. Maar uh, die, die plagen zijn over en nu wordt het, uh, wordt het een beetje moeilijk zoeken. Ja. <laughs> <laughs> ja, en het was ook nog heel erg nat, het veld. Het liep een beetje in de bluren. Uh... Oké, okay. de hazen geschoten. Dan Is het dan een, een feest na afloop? Nou, dan bespreken we het even en dan uh, bedanken we de hazen. Ja, <laughs> ah, nee, nee, heel, nee, heel goed. Eerbied, eerbied voor het wild, ja. heel goed. En dan, uh, nou, dit jaar waren we dan met meer mensen dan hazen, dus dan werd het onderling verloot. Wie, wie ze mee naar huis mag nemen. Ja, en niet in een pootje. Ja. En, en jij mocht natuurlijk geen één meenemen. Ja, ik mocht er wel eentje meenemen, maar uh, mijn buurman die mocht er voor mij. Wat aardig van je. Ja, nu. ja, ja. Maar ja, dan krijg je het, het vervolgtraject. Dan moeten ze beesten ook nog afsterven, heb ja, ik me laten vertellen. Klopt. En hoe lang duurt dat? Weet jij dat toevallig? Uh, ligt aan met wat voor wild het is. <laughs> Oké, okay, maar dan moet het afsterven. En ja. dat is meestal dat is een soort proces. Maar dat is, dat, ik weet dat toevallig omdat mijn opa ook jager was. Leuk. Uh, dat dat niet al te lekker ruikt. Nee, dat klopt. <lacht> <lacht> Bij mijn hingen ze altijd vroeger onder de trap buiten. En dan deed ja. ik mijn raampje mijn gordijntje open. Oh, mijn vader heeft geen <lacht> En al die vriendinnen. Ah! <lacht> <Sochtig> vroeg. <lacht> klopt. En, nou ja, en dan het uh, fileren. En dan, uh, dat is ook natuurlijk een, een, uit, een kunst nee. op zich. Ja, dat klopt. En dat, beheers jij die techniek toevallig ook al of nog niet? Nou, ik probeer het wel te doen. Het lukt maar aardig. En af en toe dan prik ik verkeerd. En dan is uh, <coughs> het niet, uh, nee. niet zo lekker. Nee, het is, het is echt een kunst om dat <laughs> ja, op een geloof. goede manier te kunnen. Dan uh, het volgende. Uh, ik liep langs het laatste jullie zaak. En er stond niet storen, want uh, bezig met een examen. Dus in mijn enthousiasme gelijk een appje naar uh, Marjolein gestuurd. Van ja. harte gefeliciteerd. Maar het ging om jou. Ja. ja. Wat was er aan de hand? Ik mocht mijn examen afleggen. Wat voor soort examen? Ben je, je bent met een opleiding bezig, begrijp ik dan? Ja. Daaruit? Een, een, een souschef opleiding? Of? Nee, Hoor? ik ben nu kok. Gewoon kok. Oh, ik, <laughs> een sous souschef klinkt hoger. Maar, ja, klopt. Uh... Maar het is allemaal een beetje veranderd. En... Je bent dus nu gewoon kok? Ja. En je moest dus een examen doen. Waar stonden die onderdelen uit? Op mijn voorhoofd en nagel. Ja. En dan... Uh... Moest ik mise plas doen. Uh, Stel meegeven. Aan mijn externe meermeester die erbij was. Kwam nog iemand van school langs. Moest gasten hebben. En dat was allemaal gelukkig. Is dat SVH ofzo, of ofzo? Uh, welke school was dat? Nova College. Nova College. Ja. Oké. Okay. En hoe heet die richting die jij doet? Nu ga ik zelfstandig werken met de Zelfstandig? Ja. Dus er komt naast uh, Lady Chef een nieuwe zaak? Mmm. Ik dat als dinner. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> Nee, je blijft lekker bij uh, Lady Chef. Ja, wel nog wel. Nou. Na namens CFM en de luisteraars nogmaals van harte gefeliciteerd. wel. Dus je mag nu ook zelfstandig uh, werken. Dus dat zonder dat Marjolein steeds op de vingers kijkt. Ja, dat doe ik op donderdag. Doe je dat? Jij mag de gehaktballen ja, doen. Ja, ja. Oh, okay. <laughs> nou, heel veel succes. Wanneer je, denk, je, denk je klaar te zijn met je opleiding? Oeh, uh, het ligt er aan, want in februari hopelijk is er een nieuwe instroom in Leiden. Ik ga naar het ROC. En zo niet. Dan wordt het uh, september. En dan ongeveer die opleiding nog twee jaar. Ik ben nog wel even Oké. Okay. <laughs> en volgens mij heb je ook iets met je haar gedaan. Ja, ik heb het geperfd. <laughs> Kastanjebruin. Je begrijpt dat ik dat goed vind, hè? Ja, ja uiteraard. <laughs> uiteraard. <laughs> goed, nogmaals van harte gefeliciteerd. Wel. En uh, wellicht tot de volgende keer. Ik hoop het. En uh, als we weer zo'n bordje zien, dan uh, weet je dat we gelijk die week erna gaan bellen. <laughs> dat begrijp je wel. Marjolein, nog even terug naar, uh, naar de chef. De ladychef. Kerst Wat? komt er weer aan. Yo, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Yo. Yo. <laughs> al, uh, al plannen voor de kerst? Of ga je misschien dicht met kerst? Nee, nee, nee. Ik zat nog even te denken om een reis te boeken naar de Bahama's. Maar dat, is, dat komt er dit jaar niet van. Nee, we zijn We zijn gewoon open. Gewoon open met kerst? Ja. ja. Uh, Kerstavond zijn we alleen die. dicht. Kerstavond het dicht. Heb bewust ja. voor gekozen? Ja, dan vieren we zelf kerst. Ja. Nou, dat is een logische reden, dacht ik. Uiteraard, ja. ja. Nee, oké, okay, goed. Ja, ja, ja. Dus, en de eerste en tweede kerstdag zijn we geopend. En uh, hoe doe je de, de, de kerstdinees? Uh, voorafgaande opties die mensen kunnen invullen uit de lijst? Of ja, ik heb ook je? besloten om het hele kerstdiner gewoon te schrappen. Zo, weg. Zo. En we hebben gewoon alle la carte. Gewoon alle la carte? Ja, mensen gewoon. mogen gewoon, ja, ja, niet gewoon alle la carte, maar wel met een kerstig tintje. Ja. Maar mensen kunnen gewoon lekker zelf kiezen. Oké, okay, en uh, van wanneer af, van wanneer mogen ze reserveren voor de kerst? Ja, er wordt al volop gereserveerd. Dus eigenlijk uh, denk ik, tot de tweede kerstdag s'avonds, dat we denk ik over twee weken al helemaal vol zitten. En ja, nou dat dus gaat heel hard. Dan nou ben ik jullie telefoonnummer vergeten. Wat was dat ook al? Dat is 023 57 366 33. Heb jij niet gehoord, dus hè? He? Nee, nee, nee nog Rob, keer. Heeft, Rob heeft het niet gehoord. <laughs> dat is 023 57 366 33. Goed, dus men kan, al, men kan al reserveren voor, voor de kerst. Niet op kerstavond, maar wel de kerstdagen. Ja, ja. Gewoon lekker gezellig à la carte met een kersttintje. Ja, heb leuk. je nog een website ook? Ja, heb ik ook. Ja. Ja? Ja, www.ladieshef.nl. Is... Goed, mag ik nu eindelijk aan mijn overheerlijke... Ja, parelhoenrollade met truffelmayonese. Kijk, luisteraars. Het, het zijn van vrijwilligen bij CFM heeft ook zo'n culinaire voordelen. <laughs> Jongens, hartstikke bedankt dat jullie even langs hebben willen komen. En ik zou zeggen, kom tot volgende week. Dank jullie wel. En wij gaan uh, lekker eten, hè, Obeltjean. Heerlijk, heerlijk. Yes, I did. Het raadje, plaatje, plaatje, deze van de Wild Showy. hoor. de Play That Funky Music. We gaan alweer op naar het nieuws en weer van uh, drie uur. Zometeen zijn we er nog twee uur lang. Dus uh, nog heel veel andere items bij CFM tussen drie en vijf uur. En ook een tintje, Sinterklaas natuurlijk. En opening van het Sinterklaashuis. Uh, onder meer straks om vier uur aan het uh, gastensplein hier in Zalfoort. De laatste voor het en weer van drie uur is deze van de Nederlandse groep Spargo. Ze hebben een aantal grote hits in Nederland gescoord, waaronder deze die ik voor je ga draaien. Hier is de One Night Affair.